Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Indianapolis... zijn drie Nederlandse militairen gewond geraakt. Volgens het ministerie van Defensie is de toestand van één van hen kritiek. De anderen zijn volgens Defensie bij kennis en aanspreekbaar. De drie zijn lid van het korps commando troepen. Ze waren in de VS op oefening. Volgens Defensie was er voor het hotel waar ze zaten een schietpartij. Dat gebeurde nachts en het was in hun vrije tijd. De politie van Indianapolis onderzoekt wat er aan de hand was. Er is nog niemand aangehouden. Het is nog onduidelijk waar de asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel komende nacht slapen. Gisteravond werd een deel van de 700 asielzoekers die daar in de openlucht bivakkeerden overgebracht naar een andere opvangplek nadat de inspectie alarm had geslagen over hun omstandigheden. Een deel van hen is inmiddels weer terug. 250 mensen hebben buiten geslapen bij het aanmeldcentrum. Een woordvoerder van de gemeente Stadskanaal zegt tegen RTV Noord dat er komende nacht daar weer noodopvang beschikbaar is voor asielzoekers, net als afgelopen nacht. Hoeveel mensen in Stadskanaal terecht kunnen is onduidelijk. De Europride in de Servische hoofdstad Belgrado gaat niet door. Het evenement zou van 12 tot 18 september worden gehouden... met een Pride Walk waarbij gedemonstreerd wordt voor LHBTI-rechten. De Servische president Vucic is bang voor ongeregeldheden... vooral van extreem recht. Onlangs demonstreerden duizenden mensen tegen de Europride. Vucic wees ook op economische problemen... en de opgeleide spanning met buurland Kosovo... waardoor de Pride nu niet goed zou uitkomen.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, Zon, zee, zee. Zandvoort, een zomerhit. GFN. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu, entertainment for you. La vida es un regalo. Por eso tiene que disfrutar, tiene que vivir con pasión y saber cómo bailar, porque así puede dejar la gente que no quieren celebrar, así que toma la vida, toma todo y salga a brillar. Yo te digo que no existe otro día Dile, Dus siempre brengt er y van. la en y baila, baila, baila, baila, baila, zingt een liedje. En je baila baila, baila, baila, baila, zingt een liedje. la vida, zingt een Todos no te queda en esa emoción. Encuentra paz en tu corazón. No te dejan de parar, porque tiene que gozar. Hágalo con todo su amor y te vas a sentir mejor. Yo te digo, vive, como no existe otro día. Vive, como no hay despedida y vive, como tú siempre. Jean-Paul Chacon. En ja, onlangs was hij in de, in de studio bij ZFM. En we gaan eventjes een nummer draaien. Zou zeggen? Ook ja welkom trouwens in de tweede uur van Entertainment for you. We gaan een nummer draaien van Stefan De Kust. En blijf bij me vannacht. En ja, we blijven lekker bij. Want uh, ja, tot 7 uur entertainment for you. 7 uur.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 I'm gonna make you de kust en blijf bij me vanaf hier bij CFM Entertainment View op die 106.9 en uh, zodanig uh, natuurlijk uh, de drieën van Fred hey, en natuurlijk uh, de verzoek carousel en um, maar eerst ja maar eerst Jeroen Visser en met tranen kun je mij niet meer raken zo is het blijf er lekker bij lekkere gezellige muziek, muziek carousel drieën van Fred hey. heerlijk en nog even een telefoontje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 Ja, hier doen we vissen. En aan de telefoon hebben we Brian. Brian Strikker. Een hele goede middag. Avond, ja, avond middag, ja, <laughs> middagavond. <laughs> ja, och, uh, we, we zijn er net. Dat dacht ik net, Toch? Dacht ik, dat dacht ik. Hey, ja, jij, jij hebt weer een mooie single gebracht. Jazeker. Laat mij maar lekker leven. Ja, ja. ja. Nou, dat is. Uh, ja. ja, dat is. Uh, haast een lijfspreuk, hè. Ja, de diepte is. Het, uh, ja, je kan er niet omheen eigenlijk, hè? Nee. <laughs> ja, nee, maar goed, uh, het is. Het, uh, ja, ik, ik zeg ook altijd: willen uh, hey, laat maar me met rust, laat maar lekker leven. Ja, laat mij maar lekker leven. Zo je over nadenken, want uh, hoe meer je erover nadenkt. Nee, dan nou, word je, je verdrietig geland. Ja. Dat zou <laughs> ik zeggen. Nee, maar uh, ja, hoe. Uh, maar je gaat lekker. He, ik, ja. ik, ik, ik heb jaast, nou ja, toch wel zeker iedere maand aan de telefoon, zo wat. Nou Ja, het wordt, uh, wordt, het wordt bijna vaste plek, hè? Ja, ja, ja. Nee, maar uh, ja, hoe, hoe is deze tot stand gekomen, Brian? Ja, de titel zeggen natuurlijk wel alles. Ja. We, komen een, we komen uit een best wel een uh, ja, gunstige, ongunstige tijd. Heel veel mensen zien het als ongunstig. Ik heb het ook wel een beetje als gunstig ervaren, want je gaat toch wel een beetje. Um, zo de reality check ja. heb je gehad. En uh, ja, dat heeft mij wel een beetje doen beseffen van, goh, heb ik mezelf niet af en toe vaak weggezegd. Want ik ben wel iemand die in de in de in de in het middelpunt staat natuurlijk, maar ja, ja. ik ben zeker niet iemand die graag mezelf in het middelpunt zet. Nee. Uh, en uh, ik denk dat heb ik toch wel een beetje van geleerd Dan ja, ja, moet ja. je ook een beetje aan jezelf denken. Ja, ik, uh, ik, ik, ik ken het probleem. <laughs> ja. ja, ik denk heel veel mensen van ons ja, wel. En, uh, zeker in onze business en zeker ook in, de, de, in het radioland. Ja. Uh, ook in privé natuurlijk, maar gewoon, ja, je, je, je probeert toch altijd wel goed te zijn voor de rest. Ja. En daardoor vergeet je jezelf ook heel vaak. Ja, ja. ja maar kijk, ik zeg altijd: uh, eh, eh, eh, behandelt dan anders zoals je ook behandeld wil worden. En, en dat geldt ja. eigenlijk hetzelfde. Ja, dat is altijd zo. En het ja. is, kijk. Alleen hij heeft soms een negatieve wisseling. Dat je ja, nou, niet dus... altijd hetgene terugkrijgt wat je zelf weggeeft. En ja, uh, ja nou, dat ja. Uh, realiseer je eventjes. Dat je af en toe zegt uh, tegen ja, iemand die dichtbij je staat van goh, laat mij lekker leven. Ja, ja. Uh, want uh, ik heb nog genoeg om zelf te geven. Ja, inderdaad. Ja, en dan een keer het bij te geven aan uh, hetgeen wat het verdient. Ja, nou, dat precies ja. dat. Ja, inderdaad. Ja. Hé, hey, en uh, ja, hoe, hoe ben je daar. Uh... Ben je daar uh, op Kamer Kleine Kamertje uh, ben je daar aan het denken gegaan? Of, uh... Nee, ik heb eigenlijk <laughs> een aantal steekwoorden gegeven aan de jongens waar ik al jaren mee werk: uh, Jurian en uh, Jay. Ja. Jurian Moore en Jay van Leeuwen. Ja, die jongens die weten gewoon wat ik wil. Wat, ja. ik, wat ik maak en wat, wat ik graag hoor. Ik heb, Jongens, dit is het verhaal. Uh, nou, succes ermee. Ja. En ja, dan komen ze met een opzetje. En dan gaat het even door de molen. En dan is het of te snel, of de tekst voegt niet. Want ik vind iets wat moet wel zingabel uh, zijn. Dus het moet wel ja, ja, ja. Uh, te zingen zijn. Hè? Ja, niet ja. dat je, ik, ik koop een pakje boter, ik ga naar de slager... en ik kom terug met een half brood. Want dan vind ik het totaal niet bij elkaar. <lacht> <lacht> en of woorden dat je ja. denkt, hoe kom je erop? Ja, en woorden zoals cliché ja. of uh, romans. Dat vind ik in een liedje niet helemaal... Nee, dat vind ik uh, altijd lastig, zingen. Ja, ja, ja. Dus nou ja, als dat dan wel in de orde is, dan gaat hij even door de molen... en dan uh, uiteindelijk kwam hij terug. Op deze manier. En toen zei ik, jongens, we hebben hem weer. Ja, ja, ja. ja nou, nou, toevallig over, hè, want ik zit eraan te denken... cliché en de romans, ja, dat... Uh, ja, dat past eigenlijk uh, niet altijd goed in een, uh, in een zin... Nee, nee, ja, ja, ja. ga er, uh, er maar wat op rijmen, weet je. Ja, ja, ja, ja. Uh, ja romans, dans, is allemaal zo, dat is echt van die cliché-dingetjes. Nou ja, die ja, ja. zeggen het wel, hè, cliché. Ja, ja. <laughs> ja, ja het dus toevallig was. Ja, maar. En het is van mensen die meezingen, die staan niet. Uh, nou, het is een cliché. Nee, dat is geen doen. Nee, nee. Ja. nee. nee ja. <laughs> bij, de, bij de collega's van de Radio 10 hebben ze de, hebben ze de cliché van de dag, hè. Dan moet je maar eens naar luisteren. <laughs> ja, ja, maar kijk, dan kan het nog. Dan zeg je, oké, okay, ja, dat vind ik een goede. Ja, ja, ja. Maar in, in textueel met muziek nee nee, nee dus nee. Uh, ja dus hij kan weer uh, goed op zand en die jongens hebben weer uh, ja hun werk weer erg goed geleverd moet ik zeggen ja hey, en wat uh, ben je nog een uh, stiekem want je gaat als een trein uh, ben je nog stiekem ergens anders mee bezig ja we blijven bezig <laughs> ja, de nieuwe, ja. nee, nee, nee maar stiekem uh, als ja, maar... muziek ook ja, ja, ja, ja voor voor het najaar of uh, tegen de kerst... Uh. Uh, nou ja, ik denk dat we het najaar wel proberen te halen. Het wordt uh, waarschijnlijk een, een liedje met een animatie videoclip. Ja. Omdat deze jongeman, uh, die is voor het erg... Zijn uh, haar groeien we steeds minder. <lacht> ik ken het <lacht> dus heel blij. Zoals ja, ja, ja. uh, uh, de andere negen van de tien artiesten. Ja, het gaat steeds verder omhoog hè? Uh, Even dat, dat, die, die kruim weer even terughalen zeg maar. We <laughs> is wel gewoon Nederland. Ik ga er niet van Turkije, maar uh, uh. ik ga dat in Nederland doen. Dus ik ben eventjes, heel eventjes uit de relatie. Ja. Drie weekjes, maar we hebben het allemaal wel goed ingepland. En, uh, in principe loopt alles gewoon door zoals het zou moeten. Ja. En uh, ja, volgend jaar april willen we een uh, openluchtconcert gaan geven in Loggen. Okay. In uh, samenwerking met een uh, ja, restaurant, uh, evenementen, terrein Daro. Ja. En Daro uh, ja, gaan we weer iets leuks doen. Samen met een, uh, uh, de show van Tante Roosje Amsterdam gaan wij daar een uh, ja, gigantisch leuke avond verzorgen. Ja, heerlijk. Ja, ja. We, we zitten niet stil. Nee, want uh, kunnen ze dat ergens volgen uh, als ze datums willen weten of uh, waar je optreedt? Uh... Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Ik ben natuurlijk te volgen op alle social media van Nederland. Verzin het. En ik ben er wel te vinden onder de naam Brian Strikker. En mochten ze nou denken, goh, misschien is het leuk om hem eventjes echt te volgen. Waar treedt hij op? Wat haalt hij uit? dan daar op mijn website, www.brianstricker.nl. En niet het, en... te vergeten, Brian met de Griekse ei en Strikker met CK Ik wou het zeggen. <laughs> ja, je was me net voor. <laughs> Dat dacht ik. <laughs> Hey, maar, uh, ja, dus uh, leuke optredens, uh, staan er te wachten uh, en kleide medische ingrepen en uh, ja. ja... gewoon hele leuke dingen op het programma ja. waar we Ga je, aan ga je de... nog iets met, uh, met kerst doen? Uh? Uh, nee, geen muziek in ieder geval. En okay. uh, ik uh, ben twee jaar lang... Uh, heel hard aan het werk geweest, om het allemaal een beetje het kopje boven water te houden. Ja, ja, dus ja. ik heb uh, mezelf afgeschoren dat ik met Kerst of thuis ben, of dat wij zeggen. Wij krijgen er even tussenuit, en waar we naartoe weet ik niet, maar gewoon even lekker voor onszelf. Ja, nou ja, er zijn ook andere mensen die zeggen van, ja, ik ben al twee jaar met Kerst thuis geweest, dus. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik, uh, ja, ik ben altijd uit de deur geweest met Kerst, dus voor mij was ja. het sowieso inderdaad wel heel apart, want dit ja. jaar... Um, maar het beviel mij zo verdomd fijn en prettig, ja. dat ik dacht, ja, ik, ik, zou toch, ik zou toch gek zijn als ik dat met drie kinderen thuis en een vrouwtje thuis ja, uh, hoog, dat, um, in een restaurant te staan waar het eten waarschijnlijk weer net niet lekker genoeg is <laughs> en uh, is allemaal, uh, ja. En ik, ik heb daar alles wel goed verzorgd gehad, ja. maar er zijn ook wel jaren geweest dat je dacht, hoe doe ik het nog voor dat? Oké, okay. het ja, is ja. hoort erbij en uh, we genieten daar wel van, want het optreden als is dan altijd alweer heel erg leuk. Oké. Okay. Nou, noem nog even keer je site en uh, we gaan hem draaien. Ja, is goed. Nou, uh, jullie kunnen me allemaal vinden op mijn website www.brianstrikker.nl Oké, okay, en laat mij maar lekker even. Nou, dat doen we allemaal. En dat moet je ook zeker doen, want een dag niet gelachen en een dag niet geleefd. Zo is het. Hé, hey, Brian, dankjewel. Jullie bedankt. Hey, en graag gedaan. Mee. En een goed weekend. Hetzelfde. Hoi, hoi. In de werkelijkheid. Waar ben ik geweest? Oh, waar blijft de tijd? Alles gaat zo snel, in het levenspel. Altijd al goed voor een ander geweest. Heb al lang niet meer voor mezelf geleefd. Maar de koek is op, oh, dus ik laat het los. vanaf nu. En laat mij maar lekker leven. En zo is het hier bij CFM Entertainer voor you. Hey, um, wat gaan we doen? Ja, nu de driehopperij van Fred Heij. Ik zou zeggen, tot zo. De driehopperij van Fred Heij. break That yes, hey. I feel all right. Yeah, now that I got my woman, I just want you to know I feel pretty good. Yeah, yeah. No! De drie rij van Fred Hey. And when you moved your mouth to speak I felt the blood go to my feet Time for me to know What you tried so not to show Told yourself years ago You'd never let your feelings show The obligation that you made me to know What you tried so not to show And Something in my soul just cried Op een rij. De drie op een rij van Fred Heij. Ja, we begonnen natuurlijk met Spoky en Sue. En Swinging on a star. En natuurlijk daarna de Tramps met een shout. En natuurlijk Lobo en I love you to want me. Hé, hey, ja. Hé, hey, um, ja, ik ga nog één plaatje draaien. En dan gaan we beginnen met de uh, verzoekjes. Ja. En dat doen we met de eh, vrienden. Ja, die. Jan Bigel. En moeders ons moeder zei nog: keer. Op keer. In de kerk gestaan met de verkeerde griep, dan dat is niet goed gegaan. Ja, voor de dienst, stak al alweer kratjes leeg, want ze was zo lelijk dat ik er schrik van kreeg. En ja, ons moeder zei nog, U doet dat nou niet, maar ik deed het toch, ja, ik weet het, ze zei het, wat, wat dacht ik toen? Wat? Ja, oké, Ja, heb ik niet, want die vet mij sloeg. En ja, ons moeder nog. Wat dacht ik doen, wat is het soms leuk om iets fout te doen? Platen, Ja. Bigel. En ons moeder zijn nog. Jan Bigel. Hé, hey, um, we gaan uh, naar de verzoekplaatjes. En um, ja, eerste verzoekje is afkomstig van Jeroen. Jeroen, leuk dat je er weer bij bent. Ja, echt de uh, vaste luisteraar eigenlijk een beetje zo. En jij wilde graag horen een zomerse plaat van Julio Iglesias. ik denk. Laten we eens een lekkere gauw houden even van Kierremer.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 Sígueme de donde vaya a cualquier lugar, tú sabes que yo no sé, vivir cuando tú no estás, por eso quiérenme, quiérenme cada día más, tú sabes que yo no sé, vivir cuando tú no estás. Lekkere zomerse klanken van Julio uh, Iglesias en Kiereme. En uh, het volgende verzoekje is afkomstig van Maarten. Maarten, jij wilde graag uh, in, uh, een plaatje horen van Charlie Poot en Marvin Gaye. Let's Marvin Gaye and get it on. Tot zeven uur, entertainer voor is Deze muziek carousel Of de muziek Gezoek carousel Just like they say in the song. Till the dawn. Let's pop and, and get it on. We got this king's says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's gonna suit your show and tell. Oh, oh, oh. Charlie Poet en Trainer en Marvin Gay. Het volgende plaatje wordt aangevraagd door Willem. Willem, jij wil een plaatje horen van Jannes en blijft onze liefde een geheim. En te nu, tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Grethe, goedavond. En uh, ja, verzoek aanvragen, dat gaan nu niet meer. Ja, wel voor volgende week eventueel. Dus uh, ja, dat, uh, dat kan je wel doen. De avond wacht weer op ons twee. De dag heeft hiervan geen idee. Ik heb de gordijnen maar vast gicht gedacht. Want kijkt er niemand met ons mee. Kijk me vast, wie lachen aan. Mijn hart dat huilt, je ziet geen vraag Je vroeg om tijd, maar duurt een enigheid Ik moet je steeds weer laten gaan Blijft onze liefde een geheim Want als je kust alleen maar als ons niemand ziet Dan wil jij meer dan dit nog niet De liefde ziet bij ons geen lief Alleen de nacht kent ons gezicht Het zou mooier kunnen zijn. Met een beetje zonneschijn wil ik alleen maar bij jou zijn. Soms denk ik dat je me vergeet, van mijn verdriet heb jij geen weet. Ik leef, maar daar is alles mee gezet dat jij nu alles weet Ik laat mijn tranen voortaan zien Pas dan begrijp je me misschien Komt er een eind aan al die eeuwigheid Van dat gevecht tegen de tijd Als je liefde hebt, of wil jij ook echt bij me zijn? Want als je kust alleen maar ras ons iemand ziet, dan wil jij niet. Met een beetje zonneschijn wil ik alleen maar bij jou zijn. Het zou vermoeier kunnen zijn, met een beetje zonneschijn wil ik alleen maar bij jou zijn. was hier dan Jannes en blijf onze liefde. Een geheim, het volgende plaatje, dat wordt aangevraagd door Federico en die wilde graag horen. Een plaatje van Wesley Klein en Monique Smit en mooier dan mooi. Geleden. Ik zat toen naast jou in de klas. Nu zijn we weer samen in het heden. Eigenlijk niets veranderd. Ik voelde weer precies zoals het was. Jij hebt nog steeds die mooie ogen. De tijd weer dansen. Deze avond is voor ons gemaakt. Ik kom maar je hard pakken. Dat was dan. dan, mooi, dan mooi. Mooier dan mooi. Westie, Klein en Monique Smit. En dat aangevraagd door de Federico daar in dat mooie Gelderland. Hé, hey, um, we hebben nog twee verzoekjes. En uh, eentje is van Tanja. En, Tanja, jij wilde graag een, een plaatje horen uit de ja, van lang vervlogen tijden eigenlijk. Ja, ik, ik heb hem al een tijd niet meer gehoord. Red Red Blind wilde je horen van UB40. Nou, hier is die dan. Het laatste verzoekje dat komt van ik. En jij wilde graag een plaatje horen van Mike Omen. En dit wordt de zomer. Nou, dat is het zeker. En, en wat voor een? Ja, dat is eentje om, om erover aan terug te denken, zeg maar. Seizoenen die vliegen zo snel voorbij. Lente, herfst, winter. Maar de zomer wordt bij mij. Laat het maar schijnen, je zorgen verdwijnen. Vol liefde en geluk, mijn dag kan niet mislukken. Voor mij is de zomer, zij is mijn vader, ja. So... Oh. Dit was er dan uh, Michael Omen. Dit wordt de zomer. Was tevens de laatste verzoekplaat. En uh, ja, het is haast 7 uur. Dus uh, we gaan er weer uit. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En graag tot volgende week. Natuurlijk met de speciale uitzending van de Grand Prix hier in Zandvoort. En uh, ja, dan hoop ik uh, dat jullie weer bij bent. En uh, ja, vergeet niet 24 september. De Coastal Roberts Memorial Day. Ik zou zeggen, tot dan. Tot volgende week. Groetjes, bye.